10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Verhagen zet de plannen voor een tweede kerncentrale in Borselen door. Wel zal hij eventuele lessen uit de kernramp in Japan meenemen bij het verlenen van een vergunning. De linkse oppositie had liever gezien dat Verhagen de plannen in de ijskast had gezet. Maar volgens hem is dat niet nodig. De komende tijd worden alle kerncentrales in Europa aan een test onderworpen... en Verhagen verwacht de resultaten daarvan volgend jaar. Als daaruit komt dat er iets moet veranderen aan de veiligheidseisen... zal ik die aanpassen, zei Verhagen in de Tweede Kamer. De minister benadrukt dat de vergunning voor een nieuwe centrale... pas op zijn vroegst in 2014 wordt verleend. Projectontwikkelaar Chipshol wil alle uitspraken inzien... van de voormalige Haagse rechters Kalpfleisch en Westenberg. De ontwikkelaar wil nagaan of ze bij het uitspreken van vonnissen altijd objectief zijn geweest.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 De laatste formaliteit voor het huwelijk van prins William en Kate Middleton is geregeld. Koningin Elizabeth heeft formeel met het huwelijk ingestemd. Volgens een wet uit 1772 moet een Britse vorst altijd zijn of haar goedkeuring geven aan een huwelijk van potentiële troonopvolgers. Elisabeth ondertekende een gekalligrafeerde akte vervaardigd uit kalfsperkament. De bijzondere akte is door een hoffotograaf gefotografeerd en is te zien via NOS.nl. Het huwelijk is volgende week vrijdag. Het weer vanavond en vannacht is vrij helder, minimaal rond 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar smiddags ook stapelwolken met plaatselijk kans op een bui. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Is lekker even uitleven op de gitaar. Bij IT-staffing weten we toevallig dat deze vrije tijdsmuzikant een freelance software engineer is en dat hij toe is aan een uitdagend project. Hebt u tijdelijk behoefte aan een top software engineer? IT-staffing. Good thinking. IT-staffing.nl. Volg de ontknoping van de eredivisie.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 Dit weekend, onder andere naar Ader Den Haag tegen FC Twente, Ajax tegen Excelsior en Feyenoord tegen PSV. Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het. NOS NOS NOS langs de lijn met Jack van Gelder. Goedenavond, tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Op de eerste dag van het EK judo was er weinig goeds te maken voor de Nederlandse deelnemers. Bondscoach Mar Marjolein van Une heeft al veel meegemaakt, maar dit was toch wel een heel erg slechte werkdag. Dit was een dramatisch slechte werkdag, kan je stellen, ja. Waarom die dag zo slecht was, dat hoort u straks. In de betaald voetbal naderen de ere en eerste divisie hun ontknoping. Twente-icoon Theo Jansen lijkt weinig last te hebben van de oplopende spanning. Ik bedoel, we spelen nog een paar wedstrijden en uh, we moeten gewoon proberen om die te winnen en, uh... Ja, om je al druk te maken over wat misschien gaat komen, dat heeft geen zin. Zwolle en RKC strijden om de titel in de Jupiler League. De naar worden kampioen, althans, dat zeggen de Zwollenaren. Wij denken dat wij dit jaar met iets bezig zijn... waarin het wel van heel goede huis moet komen... als mensen ons daar vanaf kunnen houden. Niks is onmogelijk en RKC heeft een goede ploeg. Maar ik denk, ik denk dat wij dit gewoon over de streep gaan trekken. Dus Zwolle-coach Art Langeler. De wielrenners rijden zondag heel erg om. Namelijk van Luik via Bastenaken weer naar Luik. Bauke Mollema en Robert Geesink kijken alvast vooruit. Mollema heeft zijn strategie al klaar. Aanvallen. Met 30, 40 kilometer te gaan uh, wil ik wel wat gaan proberen. En Manoek Gijsman mag van de schaatsbond niet naar het WK Kunstrijden. Waarom ze niet mag, dat hoort u straks. Dat en meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Aan de telefoon, André Bolhuis, voorzitter van NOC NSF. Goedenavond, André. Goedenavond, Jack. Um, er is een persbericht verschenen waarin uh, een aantal opmerkelijke zaken staan. De meest opmerkelijke in eerste instantie is dat er personeel bij jullie uit moet. Maar liefst 10 Waarom? Nou, het is een wens van de bonden geweest... Uh, dat wij onze koepelorganisatie wat afslanken... Uh, ten gunste van uh, de organisatie bij de bonden. En ik denk dat dat een goede zaak is dat wij onze... Uh, uh, onze organisatie bij de CNSF, die wel erg uitgedijd was, iets terugbrengen naar een kleinere organisatie. Uitdijen? Waren jullie dus iets te vet in de organisatie? Nou, niet te vet, maar we deden wel heel veel dingen die niet in direct belang waren met de bonden. En daar hebben ze op zichzelf nuttige en zinnige dingen, maar daar hebben de bonden zich afgevraagd, is dat allemaal wel goed voor ons? En is onze koepenorganisatie niet met te veel dingen bezig die ons niet direct aangaan? Kan je een concreet voorbeeld geven? Nou, dat wij dus ook veel uh, projecten uitvoeren voor instanties die niet direct met onze bonden te maken hadden. Met het rapport te maken, met studies maken, met allerlei zaken die waarvan de bonden zelf hebben gezien. Van nou, komt het dan wel direct een goede aan wat wij aan het doen zijn met het uh, uitvoeren van het sportbeleid. Was er ook financiële noodzaak bij jullie zelf om af te slanken? Nee, dat was, helemaal, dat was helemaal het punt niet. Het is ook absoluut niet een bezuinigingsoperatie. Het is een operatie die bedoeld is om onze Koepenorganisatie wat slanker te maken... en onze activiteit en ook het geld meer te laten neerdalen bij onze leden, hè, die 74 bonden. 170 man hebben jullie nu in dienst, 10% is dus makkelijk. Ongeveer 17 mensen gaan eruit. Is dat natuurlijk verloop of worden er echt mensen ontslagen... of worden die bijvoorbeeld herplaatst bij bonden? Nou, dat laatste zullen we zeker gaan proberen... Uh, het is niet zo dat wij dat nou van de ene maand op de andere maand gaan doen. We nemen daar een jaar de tijd voor. En we gaan kijken of uh, van al die mensen... wat op zichzelf hele bekwame mensen zijn uh, in de sportwereld... dat die uh, ja, terecht kunnen bij, bij die 74 bonden. Gaan de topsporters dan wel de amateursporters... iets merken van deze reorganisatie? Nee, nou, ik, ik hoop ten goede. Ik hoop dat de tevredenheid van onze leden, onze klanten eigenlijk... dat die omhoog gaat... En dat wij ja, efficiënter en ook meer kunnen besteden aan, aan onze topsporten. De top 10 ambitie die we hebben aan de voorbereiding van de Olympische Spelen en dat soort zaken. Uh, en, dat, uh, en dat is absoluut geen bezuinigingsoperatie. Het tegendeel eigenlijk. We hebben gezien in de politiek, er gaat meer geld naar de sport. Dat is een beslissing van onze nieuwe regering. Dat jagen wij natuurlijk erg toe. En, uh, en ik ben ervan overtuigd dat het met de sport zeker in financieel oogpunt beter zal gaan de komende jaren. Iedereen moet zich een doel stellen. Wij willen steeds bij de beste tien landen ter wereld horen. Uh, is dat niet een utopie? Uh, nou, dat zou ik zeker niet zeggen. Wij op de laatste Olympische Spelen presteert Nederland heel erg goed wij hebben inderdaad een ambitie, de twee grote ambities van het noc -NSF. We ...behoren bij de top 10 van de wereld en de sportparticipatie in de breedte. Dus de breedte sport, dat nog meer mensen iets met sport te maken gaan krijgen... ...en het zelf ook gaan beoefenen... Dat zijn onze twee hoofdambities. Want dat staat in die. In, dat is althans door de Taskforce, waar je onderdeel van bent, eh, voorgesteld. Eh, op 11 mei moet het allemaal bekrachtigd worden. Eh, het, het doel is om eh, sport in de Nederlanders, wat nu 65% is, naar 75% te krijgen. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, dat gaan we doen. De, die groepen. ...waar de sportparticipatie veel minder is dan die 65 procent. Door daar in die groepen meer activiteit, bijvoorbeeld sport in achterstandswijken achterstandswijk... ...en een heleboel mensen die, van, van, ook van veel Nederlanders die, die laten we zeggen, van buiten gekomen zijn... ...en nu onderdeel van onze maatschappij, die hebben, doen aanmerkelijk minder aan sport... Dan andere mensen, daar willen we wat aan doen. En bij ons is een grote doelgroep ook de mensen van 50 jaar en ouder... die de sport vaak verlaten. Dus er is nog hoop? Dat we die toch voor mij. Uh, willen proberen bij de sport betrokken te houden. Ook actief. Ja, ik, ik zeg, er is dus ook nog hoop voor mij. Dat ik toch weer aan het sporten ga. Nou iets heel bijzonders, Jack. Maar we kunnen misschien van jou ook nog wat vinden. Jij bent natuurlijk een sportman puur zo, dus dat <laughs> moet lukken. Ik wens je veel succes. Uh, is het een hamerstuk, denk je, op 11 mei? Bij die, uh, nou, we gaan van... uh, naar 17 mei. We gaan het voorleggen aan onze leden. Uh, en, uh, en we hebben dit hele plan opgesteld, samen met een taskforce en een aantal uh, vertegenwoordigers uit die leden. Dus ik hoop dat ze er allemaal mee eens zijn. Het is goed voorbereid. Dus ik verwacht dat onze leden hiermee in zullen stemmen. Ja. Is het leuk wat je doet op dit moment? Je bent nu een jaar ongeveer bezig. Uh, ja, het is hartstikke... Het is niet eenvoudig, moet ik zeggen. Maar het is wel leuk. En ja, ik hoop dat we hiermee echt weer een stap naar voren kunnen zetten. Dat we echt uh, ja, bezig zijn met, met, met die sport zelf. Die dingen doet. En dat het ook allemaal terecht komt bij de mensen die zelf sporten. En bij onze top 10 ambitie. Want dat blijft toch een ambitie. Was hockey leuker om te doen, zelf? Nou, het leukste van sport is natuurlijk gewoon zelf meedoen. En het allerleukste is als je een sport beheerst, dat je ook op topniveau mee kan doen. Maar ja, Jack, jij weet net zo goed als dus ik. Dat stopt een keer. Maar jij moet ook weer dus aan het sporten, die en, 65 naar 75 procent. Wat? Ik, <laughs> <laughs> ja, zeker. Maar ik, ik, ik sport nog steeds een beetje Heel met goed. plezier. Heel goed. dankjewel, André. Succes. Succes, Jack. before. Donald was dat met Mr. Rock'n'Roll. In het Turkse Istanbul werd het EK judo afgetrapt met de lichtgewichten. Dat is een traditionele moeilijke dag voor Nederland... omdat we internationaal beter scoren in de zwaardere gewichtsklasse. U hoort een bijdrage van Matthijs Westraat. De dag begon in Istanbul voor het eerst deze week zonnig. Het spits werd dus afgebeten door de lichte klasse. En voor Nederland vier vrouwen en één man. Jeroen Moren. Ik heb er heel veel zin in. Want ik heb de laatste tijd heel weinig uit. dus ik ben blij dat ik dadelijk weer de mat op kan en gewoon voluit kan gaan. Dus ja, uh, yeah, ik heb er zin in. Op een stortvloed van medailles werd vandaag dus niet gerekend, al was dames bondscoach Marjolein van Une gisteren nog gematigd optimistisch. In de 57 staan twee dames die best allebei wat kunnen. Maar van deze hoopvolle woorden van de bondscoach kan vandaag weinig terecht. Want in de klasse tot 57 kilogram vloeiden vanmorgen al vroeg de eerste tranen. Een beetje maar. Shireen Richardson verliest haar eerste partij met twee yuko's en een wazari. En ook Jules Frans is haar emoties niet meer de baas. Nadat ook zij met een volpunt direct het toernooi uit wordt gegooid. En de nog lichtere dames doen het niet veel beter. Zo, ze was mega sterk. In de categorie tot 48 kilogram duurt ook voor Birgit Ente het toernooi slechts één partij. En veel meer dan dat zat er voor haar ook niet in. We maken elkaar echt af en... Ik ging met een goed gevoeld wedstrijd in. Ik kwam er niet doorheen. Zij is vandaag echt gewoon goed. En ook in mijn klasse zwaarde, de dames onder de 52 kilogram, is het verdriet niet te overzien. De vooraf veelbesproken Kitty Bravik liet zien dat ze weer wilde winnen. Maar ze won niet. Op het eind. Ik was er kwijt gewoon. Ze weegt ook zoveel en ik liet me gewoon meegaan in dat. Four down, one to go dus. De enige die de dag nog kan redden heet Jeroen More. In de lichtste klasse bij de mannen weet hij wel zijn eerste partij te winnen. Maar in de tweede partij slaat dan ook voor hem het noodlot toe. Hij verliest met Ipon. Hé hey Jeroen, ik had gehoopt je aan het einde van de middag pas te spreken. Ah, dit is veel te vroeg hè. Ja, ja. Ja, klopt, wat gebeurde hè. Nou, hij maakte een hele goede voetveeg. Ik wist eigenlijk wel dat hij dat deed, maar ja, tot dat moment was die, zat hij nog niet, eigenlijk dat worp, die worp van hem. Maar uh, ja, hij verstoorde mijn pakking een beetje. Daardoor was ik net iets minder scherp uh, ja, op dat been waar hij de hele tijd mee komt. Hij veeg de hele tijd op mijn voorste been. En uh, ja, dat was gewoon een mooi punt van hem. Ja, je was vandaag een beetje ons Nederlands hoop in bange dagen. Ja, ja ik, uh, ik hoorde naar mijn eerste partij inderdaad dat de rest er al uit lag. Maar het is, uh, is geen goede dag voor Nederland, klopt. En zo eindigt de dag dus toch voor met name de vrouwen in de meneur waar vooraf al een beetje voor werd gevreesd. De bondscoach kan dan ook niet anders dan concluderen dat... Dit was een dramatisch slechte werkdag, kan je stellen. Ja. Wat is er toch aan de hand? Wat, uh, kun je er ja, je vinger op leggen? Nee, nou, ik, mis, ik mis dan niet bij iedereen, want dat moet ik dan wel even bij zeggen, Maar ik mis toch soms uh, toch nog een beetje die fighting spirit, dat, dat harde er dwars doorheen willen gaan... En, uh... Ja, dat, dat, dat zie ik. ik. Ik vond het vandaag al beter als ik de laatste toernooi heb gezien. Behalve Birgit Enthi, die vond ik in Düsseldorf heel goed. Dat zag ik hier niks van terug. En dat zag ik ook bij Jules Fransen niks van terug. Ik zag bij Richardson niet terug. Dus dat is ja, de vraag, waardoor komt dat? Kun jij eens, uh, omschrijven of jij perspectieven ziet in nog meer veranderingen... en nog andere mogelijkheden om ja, structureel tot een oplossing te komen voor deze klasse? Ja, ten eerste zou het, het mooiste zou zijn als we wat meer mensen zouden hebben in die klasse... Waardoor je gewoon de concurrentie ook nog een beetje opjaagt. Zoals we dat hebben in de min 63 en de min 70. Uh, dat zou natuurlijk ook een beetje de druk verhogen. Misschien toch nog een beetje de wil nog wat vergroten. Uh, en waar we natuurlijk mee bezig zijn is de, de, de, de, de structuur en in de professionaliteit van trainingen maken in steunpunten en nationaal nog meer verbeteren. Want in wezen, als ik jou zo een beetje aanhoor, dan uh, zou jouw ideaalbeeld zijn als iedereen gewoon centraal traint, punt. Ja, feiten wel. En als je de beste in je club bent, dan word je niet de beste van Europa. Dat kan ik gewoon stellen. Je moet gewoon met, met de allerbeste van Nederland moet je kunnen trainen. Ja, ik vraag naar, nou, omdat ik me voor kan stellen, als je te maken hebt met vier verschillende punten waar mensen trainen, ja. dat het als bondscoach zijnde best lastig is ja. om die boel te coördineren. Heb je dan nog een overzicht? Nou ja, het enige waar ik eigenlijk mee te maken is in dit geval met Benito... die bij het steunpunt Haarlem zit natuurlijk. En de rest komt nationaal trainen. En daar heb je overzicht. Maar echt het echte totale overzicht heb je natuurlijk niet. Voor vandaag zit het voor de dames erop. Ja, hoe ziet de dag voor jou er nu verder uit? Wat ga je tegen ze zeggen? Wat ga je met ze doen? Nou, ik laat het eerst maar eventjes ook bij mezelf even laten zakken. Want als het meestal gesprekken aan gaat is het niet zo geweldig goed. Dus ik moet bij mezelf ook even te raden gaan. En dan ga ik natuurlijk gesprekken aan. Maar ik ga me vooral ook focussen op morgen... Want ik kan nu wel hier in een dip gaan zitten, maar dat schiet niet op. We hebben morgen kanshebbers en daar ga ik mee aan de slag. Sport kort. De Colombiaanse wielrenner Fabio Duarte heeft de derde etappe van de ronde van Trentino gewonnen. Hij klopte zijn zes medevluchters in de sprint. Michele Scarponi werd derde en bouwt zijn eerste plaats in het klasse klassement. De Rabobank gaat met louter Nederlandse renners naar de Giro d'Italia. Kopman is sprinter Theo Bos. Steven Kruiswijk lijkt als enige in staat een goed klassement te rijden. Tom de Slachter en Dennis van Winden debuteren in een grote ronde. Bij Vakant Soleil komt juist maar één Nederlander aan de start. Johnny Hogeland. Tom Stamstijder van team Leopard Trek en de quicksteppers Mark de Maar... en Adi Engels zijn de overige Nederlanders in de Giro. De golfers Joost Luiten en Robert-Jan Derksen zijn de Chinese Open in Chengdu goed begonnen. Luiten ging in 66 slagen rond. Dat is 6 onder de standaardscore en staat gedeeld 7e. Een goede prestatie vond hij zelf. Ja, het was goed. Ik speelde goed. Goede drijf vanaf de tee en uh, ik creëerde veel, veel beurdykansen. En uh, ja, op deze goede greens kan je ook een hoop puts maken. Dus het is wel een, een course of een baan die mij, die mij ligt. En uh, ja, je, je kan een hoop drijven slaan wat, wat ik altijd fijn vind. En daarna kan je echt de vlaggen best wel aanvallen. Um, dus het is absoluut wel eentje die, die me ligt. Derks had één slag meer nodig en deelt de 16e plaats. Martin Lafeber staat 107e met 72 slagen. De Zuid-Koreaan Chan Won gaat met 64 slagen aan de leiding. Tennisser Thomas Schorrel blijft maar winnen. Hij won op het Challenger van Napels in twee sets van de Belg Stief Darcy... en staat in de halve finale. Daarin ontmoet hij de als vijfde geplaatste Tsjech Ivo Minar... Voor Igor Sijsling viel, viel het doek in de kwartfinale. Hij gaf na het verlies van de eerste set op tegen Filippo Volandri. En de beachvolleyballers Reiner Nimmerdor en Richard Schuil... zijn op het wereldtoernooi in Brazilië nog altijd in de race om de topplaatsen. De Nederlanders wonnen in de derde ronde van de herkansing in twee sets... van het Duitse koppel ertman Mattisiek. In de volgende ronde staan de als tweede geplaatste Duitsers... Brink en Rekkerman aan de andere kant van het net. De kop van de ze zal we bezig in zijn keuken vult dan bij het buffet. Drie etages hoger, ook een dame in het raam en voet tot sigaret. De eerste haksjes tikken takken door de verstoorste. Kwart zes, zat dat ik mooie in mijn streek. Mijn streek werd zo langzaam en wakker. Mijn streek. Steed was de gemeente Veerga het met veel kapalen weer de kans een grote kracht geweest. De gemeente Leger het die in de binnenstak weer al die kriebels voelen als De Friedhof zit net te wachten in het vale twievelen. Kwaad op zeven zodat ik mooi in me streek. Me streek. Wer zo so langzaam aan wakkelt, me streedt, streedt me war so zo Verkleden helden, klommen, vulte hel hellen vlokken door de toffelstroom. Twee strakke blauwe buksen trappen over die opruk in het dezelfde mond. Rood en wit ried de eerste bus naar de heen. Kwadabaar, zodat het zich mooien. Kwadabaar, zodat het zich in me streek. Me streek. So Langzaam aanwakken. Om oh, een streep. Steed een machine was zo. En ik ben de allerletzend. Du, du, du, duurzaam. Ik wil er niet in de bed. Ik heb het vuur joh. Ik wil er niet in de bed. Ik heb het vuur joh. Ik wil er niet in de bed. Ik heb het vuur joh in de kop. We hoorde geen reiners van het mooie album Helden. Maastricht werd zo langzamerhand wakker... en het is gebaseerd op Il Saint-Cœur, Paris saint Zo kan het dus ook. We gaan het voetbal. ADO tegen Twente, de strijd op het landskampioenschap... nadat het absolute hoogtepunt. Twente speelt erin morgen dus die lastige uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Bij de fans in Twente neemt de kampioenskoorts toe... en tegelijk is het de angst dat het dit jaar niet gaat lukken met de Tukkers. Het puntverlies bij de Graafschap afgelopen weekend... hakte er flink in bij de supporters... maar gelukkig heeft de club het... Ja, Theo Jansen staat onder contract. Hij is een van de onbetwiste leiders in het elftal en oogt... in tegenstelling tot vele Twente-fans rustig. Een bijdrage van Frank Wielard. Ga je al een beetje kapot van de spanning... met zo'n slotfase in de competitie? Ja, je ziet het. Valt wel mee, ik. Hè? Ja, nee. Ik bedoel, we spelen nog een paar wedstrijden... en uh, we moeten gewoon proberen om die te winnen. en uh, ja, Om je al druk te maken over wat misschien gaat komen, dat heeft geen zin. Het eerste wat gaat komen is natuurlijk gewoon de volgende wedstrijd. ADO uit, ploeg in vorm, zeggen ze dan. En dan roept iedereen er gelijk achteraan. Ja, Twente, is dat niet meer zo? Klopt dat dan? Nou, nee, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, het is niet zo heel lang geleden dat we gewoon een goede prima wedstrijd spelen tegen PSV. Dus uh, de afgelopen wedstrijd was inderdaad niet best. Uh, de jongens, uh, ja, het zat er niet in, het lukte gewoon niet. En dat heb je wel eens, maar ik denk niet dat je kan zeggen dat, wij, uh, dat we niet in vorm zijn. Zit je dan ook te kijken uh, naar die wedstrijd tegen de graafschap van... ik voel dat het verkeerd gaat nog ergens of viel dat er ook wel weer mee? Dat voelde ik wel, ja. Ik, bedoel, uh, ik had echt het gevoel dat het 0-0 zou blijven. Ik bedoel, uh, aan beide kanten werd niet veel gecreëerd, dus uh, het waren allemaal wat schrootjes... maar uh, op zich gebeurde, gebeurde er niet heel veel in die wedstrijd. Het leverde uiteindelijk één schamel puntje op. Te weinig, want PSV en Ajax wonnen wel. Het deert Theo duidelijk niet. En wat hij uitstraalt, telt... Jansen is een van de leiders in dit Twente. Al wordt er van buitenaf wisselend gereageerd op die rol. Er wordt altijd, uh, als het te positief wordt... dan uh, zijn er altijd mensen die nog even snel de grond op proberen te trappen. En, uh, dan moeten ze vooral blijven doen, dat interesseert me vrij weinig. Maar uh, hoe zit het? Ben jij een leider in de ploeg? Maar niet, je kijkt zo nooit naar jezelf, dat is te makkelijk. Maar hoe werkt dat met Theo Jansen in een groep? Nou, ik denk dat ik wel een van de jongens ben. Ik bedoel, we hebben wel vaak aangegeven. Ik denk dat Peter uh, Wisschoff, uh, Wout Bramer en ik... dat wij uh, wel de jongens zijn die, uh, die proberen de leiding te geven. En, uh, of ik dan een van de leiders ben, ja, denk ik wel. Scheelt dat dan ook, als je niet meedoet? Ja, dat weet ik niet. Het zal niet alleen aan mij liggen. Ze hadden gewoon een mindere dag. Ja, dat kan. Ik bedoel, er zijn altijd een paar spelers van het elftal... die een die wedstrijd kunnen beslissen. En uh, ja, er staat altijd wel eentje op. En uh, toevallig gebeurde dat telegraafschap niet. Ja, ik had het liever anders gezien natuurlijk, maar uh, ja, dat ik er niet bij was, dat het daardoor minder ging, dat denk ik niet. Wat doe jij in een wedstrijd om leiding te geven met bijvoorbeeld Wout maar Hoe is de rolverdeling met jullie min of meer naast elkaar? Nou, die rolverdeling is, is er niet echt. Bedoel, het is niet zo dat ik... Uh, nee, we, we, we, we praten gewoon veel in de wedstrijd. En, uh, ik ben altijd aan de speler geweest die veel praat in de wedstrijd. En Wout uh, die doet dat ook steeds meer. En, uh, ik denk dat het alleen maar goed is dat die jongens zijn die, die een elftal proberen neer te zetten. En uh, ja, dat proberen we allebei te doen. Theo bagataliseert zijn rol, zoals hij dat ook doet als het gaat om het gevecht om de titel. Twente is moe, roept nu iedereen in koor. Dat wordt in Enschede overigens ontkend. Maar op een woensdag gewoon trainen voor een wedstrijd in het weekend. Lekker zonnetje erbij. Ja, dat was heerlijk. Gisteren was het ook lekker trouwens. In het zonnetje. Eigenlijk zou de competitie nu pas moeten beginnen. Eigenlijk is het ook zo natuurlijk. Ja, ik vind het heerlijk. Ik bedoel, ik speel liever met de temperatuur van uh, rond de 20 graden. Ik bedoel, dus ideaal voetbal weer en, uh... In de winter spelen we vaak heel veel wedstrijden, maar eh, tenminste, dat vind ik altijd minder. Ik bedoel, er zijn de velden slecht en eh, nu worden de velden ook langzaam weer wat beter. Dus eh, nee, prima, ik vind het wel lekker. wordt de competitie beslist in het zonnetje. Ja, als het goed is wel. Ja, je weet het niet. Hè. Nederland kan het heel snel veranderen, dus het kan me zo weer sneeuwen. Het vriest, het dooit. En Theo lacht nog maar een keer. Hij gaat morgen gewoon lekker voetballen tegen ADO. Met ergens in het achterhoofd natuurlijk toch nog wel stiekem titelprolongatie. Want dus, uh, Theo Janssen, die al vriest het, al regent het, al is het 86 graden, altijd even dat sigaretje weer roken. We gaan van de Eredivisie naar de Eerste Divisie. Het is dus spannend in de Eredivisie wat het gaat om de titel. Hetzelfde geldt voor de Eerste Divisie. Morgenavond zou wel eens de beslissing kunnen vallen als koploper FC Zwolle achtervolger RKC ontmoet. Het verschil op de ranglijst is drie punten in het voordeel van Zwolle... dat bij winst door het betere doelseldo niet meer is te achterhalen... in de resterende tweewedstrijden. Het duel is ook de ontmoeting tussen de pas 40-jarige Zwolle-coach Art Langeler... en zijn ervaren RKC-collega Ruud Brood. Verslaggever Ragnar Niemeyer kijkt met beide vooruit. In het stadion van Zwolle wijst niets op de wie weet naderende titel in de eerste divisie. Er lijkt een training aan de gang als op alle andere dagen. De sfeer is ontspannen en waarom ook niet, want de zon schijnt uitbundig en de beschikbare spelers zijn fit. Zwolle-coach Art Langerer straalt van oor tot oor. Want net als de supporters van Zwolle weet hij zeker dat de titel binnengehaald gaat worden morgenavond. Je ziet er alles dat, dat, dat, dat iedereen beseft van ja, er gaat misschien wel iets in niks gebeuren. Het staat er hartstikke goed voor. Ondanks dat dat helemaal niet verwacht was aan het begin van het seizoen. En dat geeft een uh, enorme drive om het dan ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Wij denken dat uh, wij dit jaar met iets uh, bezig zijn waarin het wel van heel goede huis moet komen. Als mensen ons daar af kunnen houden. Niks is onmogelijk en RKC heeft een goede ploeg. Maar uh, ja, uh, ik, denk, ik denk dat wij dit gewoon op de streep gaan trekken. 40 jaar is hij dus pas, langer. Hij kreeg zijn kans bij Zwolle na het vertrek van Jan Eversen... inmiddels anderhalf jaar geleden. Langere was jeugdtrainer, werkte bij Roda Raalte en gaf les op een mbo-school. En die onderwijservaring nam hij mee naar het betaalde voetbal. Nou, ik heb hier de afgelopen zeven jaar gewerkt bij de Landsteden Sport en Bewegen. Uh, mbo om mensen op te leiden tot coördinator in de sportwereld. Daarnaast ben ik uh, KNVB-docent, dus ik leid op trainingscursussen op tot en met TC1. Ja, dat is, dat is mijn verleden en daar ligt ook een grote drijven en ambitie. Dus uh, daar kom ik ook steeds met uh, het relativerende vermogen van... ja, dit voetbalbaan is hartstikke mooi. Maar niet heel veel mooier dan een goede docent zijn op het mbo... want daar heb ik echt een geweldige tijd gehad. Een geweldige tijd had Langer ook als speler bij de Graafschap. Hij kwam weinig in actie bij de club uit Doetinchem... maar van een hapje en een drankje genieten deed hij wel gek genoeg heeft hij ook die ervaring meegenomen naar Zwolle. Nou dat probeer ik wel niet zozeer in het drinken of in het eten maar wel in, in het verbondenheid met elkaar en, uh, die hele club moet hetzelfde uitstralen er is in Zwolle ook een fase geweest waarin uh, ja, heel veel onderlinge strijd was en, uh, om een voorbeeld te noemen, wij eten met de lunch allemaal bij elkaar, ook het kantoorpersoneel en andere mensen die bij de club betrokken zijn, en dan mixen we wel eens wie door elkaar heen moet gaan zitten moet uh, zonder dwang, maar uh, als advies waardoor je ook eens een keer weet wat iemand die bij de receptie zit beweegt of een commercieel medewerker, en uh, zo krijg je wat meer begrip en verbondenheid, zodat iedereen hier op de tribune 10.000 mensen, dat die allemaal hetzelfde willen... ...nou ook heel graag dat het volle naar het hoogste niveau gaat. En zo zijn we weer terug bij de wedstrijd tegen RKC. Trainer Ruud Brood is met zijn ploeg RKC sinds de winterstop... ...nadrukkelijk in de achtervolging... Dat Zwolle al lang bovenaan staat, betekent volgens Brood niet... dat Zwolle het kampioenschap per se verdient. Nee, want ik heb nog nooit naar Zwolle meer gekeken. Ik uh, vond terecht dat ze de eerste helft van de competitie bovenaan stonden. Maar als je eigenlijk kijkt naar de winter, hebben ze heel matig gepresteerd. Als je zoveel punten voorstaat. Ze begonnen met een verlies thuis tegen Emmen... en ze hebben de laatste tijd vier keer gespeeld en... en uh, Zeg maar gewonnen, maar het is niet de ploeg zoals ik ze voor de winter zag. Dus uh, ik denk dat wij de ploeg zijn na de winter. Als je ziet wat we hebben gedaan met heel veel overwinningen, uitoverwinningen, veel goals. Ik denk dat wij de meeste goals hebben gemaakt. En de tweede helft van de competitie uh, met die halve finale erbij bovenmatig presteren. Wat een fantastische goal van Dirk Boerichter. Een streep zoals ik... Dirk Boerichter heeft een verleden bij Zwolle. Twee keer speelde hij in de nacompetitie met zijn oude club. Het laat zich dan ook raden wat voor herinneringen Boer aan Zwolle heeft. Ja, goede herinneringen. Ik heb daar een echt leuke periode, periode gehad. Um, ja, ik heb het daar ook goed kunnen ontwikkelen als, als voetballer zijnde. Ik uh, ja, kijk met een positieve, positieve kijk terug op uh, zwolle periode. Twee keer na competitie gespeeld. Wat staat je daarvan bij? Nou, twee keer niet gepromoveerd naar de eredivisie. We gingen vroegtijdig vroegtijdig niet, maar we gingen op een gegeven moment uh, eruit. En, uh, helaas niet gepromoveerd, maar voor de rest. Uh, ja, jammer dan. Als je op een gegeven moment uh, niet goed genoeg bent uh, en, en je verliest... Ja, dan uh, verdient het ook niet denk ik, om te promoveren. Heb je het gevoel dat er veel veranderd is sinds die paar seizoenen geleden en nu bij Zwolle? Ja, sowieso. Uh, ik denk dat uh, Arthur Langer, die trainer, een fantastische man is om mee samen te werken. En uh, die, maakt de groep echt aan het, uh, die krijgt de groep echt aan het voetballen en dat zie je ook wel. De laatste maand is het overigens wel wat minder. Ja, misschien dat het ook te maken heeft met de, met de druk dat ze bovenaan staan. En iedereen kijkt naar Zwolle en verwacht dat ze kampioen worden. Misschien daar mee te maken. Maar voor de winststop hadden ze echt, echt fantastisch. En, en uh, wij hadden zoiets van, ja goed, uh, gewoon punten pakken. En, en uh, na de winststop zien we wat er gebeurt. En uh, ja, gelukkig voor ons liep uh, Zwolle heel veel punten liggen op een gegeven moment. En wij bleven vrolijk doorgaan met, uh, met punten verzamelen. En uh, ja, nu is de, uh, nu is de uh, tussenstand uh, ja, minimaal tussen ons. En daarom mogen ook de fans van RKC nog hopen. Maar makkelijk wordt het niet voor de Waalwijkers. Morgenavond in Zwolle. When you answer Trading met Rosie. Nog één wedstrijd en dan is de maand van de grote voorjaarsklassiekers afgelopen. Zondag rijden de renners van Luik naar Bastenaken en dan weer terug naar Luik. Grote favoriet is natuurlijk Philippe, Philippe Gilbert... maar we hopen stilletjes dat er eindelijk weer eens een Nederlander winnend over de streep komt. Twee kanshebbers rijden bij Rabobank, Bouke Mollema en Robert Geesink. Gio Liepens laat ze reageren op een paar steekwoorden... en Bouke Mollema begint over zijn ploegenoot. Robert is gewoon een uh, geweldige renner, uh, een van de beste, beste renners van het moment. En uh, ja, vooral de manier waarop hij uh, voor de sport leeft, die is echt uh, ja, fenomenaal, uh, denk ik. Uh, hij traint als een bezetene en uh, hij, hij doet alles voor, voor het wielrennen en ja, dat zie je het hem. Ja, Bouke is denk ik iemand die uh, ontzettend veel talent heeft in het uh, rijden berg op. En, uh, zijn capaciteiten vooral, uh, liggen vooral in het, uh, het uh, werk. Hij kan af en toe een beetje dromerig overkomen, maar uiteindelijk weet hij wel wat hij, wat hij wil. En uh, ja, op het moment dat hij goed, is, is hij goed wil zijn, is hij vaak ook, uh, ook goed. Het is dus uh, iemand met enorm veel potentie. Uh, zeker iemand waar we de komende jaren nog veel plezier van uh, gaan beleven. Dan gaan we beginnen met de steekwoorden. Robert, jij mag beginnen. Spanje. Ja, Spanje. We wonen beide in Spanje. Hij uh, zit uh, in Alicante. Ik zit in Girona Met uh, nog een aantal andere renders van de ploeg. Ik denk dat het voor, uh, voor een render... Uh, van, uh, ja, in ieder geval iemand die in het rondewerk en bergop uh, wil verbeteren. Goed is om uh, ook in de training de mogelijkheid te hebben om veel bergop te rijden. En dat, uh, dat is in Nederland niet. Dus uh, Spanje is daar een goede uh, vervanger van. Mooi land. Ik heb uh, sinds december... Uh... Heb ik er heel veel, heel veel vertoefd. Uh, ik heb een appartement uh, gevonden, iets, uh, iets boven Alicante En uh, ja, vanuit daar uh, doe ik mijn trainingen bergop. En, uh, en ja, dat bevalt tot nu toe uh, heel erg goed. Berg op rijden? Uh, dat doe ik het liefste. Uh, ja, bergop rijden is wel mijn ding. En, uh, ja, al, al de afgelopen jaren, eigenlijk sinds ik wielrenner ben... Uh, is dat het terrein wat me het beste ligt. En... Uh, ja, ik vind het gewoon super mooi, zowel aan trainingen uh, om in de bergen te rijden als, uh, als in de koers. En uh, ja, dat is denk ik ook het terrein voor de toekomst waar, uh, ja, waar mijn toekomst ligt. Ja, dat is uh, voor ons beide denk ik uh, terrein waar we, waar we het terrein uh, waar we het moeten doen. Het is, uh, het is altijd uh, op het moment je de ceren en achteraf is het... Uh, is het uh, als het goed is is het dan leuk en uh, kun je ervan genieten. De Amstel Gold Race of Luik Bastenaken Luik. Robert. Ja, qua belevenis is Amstel een mooiere koers voor mij. Omdat Nederlanders helemaal gek worden als je in Amstel rijdt. En uh, een koers die ik uh, ja, graag nog eens een keer weer bij, de, bij de eerste zou willen rijden. Uh, luik bastenake is internationaal gezien de grotere, grotere koers van de twee. En uh, staat misschien internationaal hoger aangeschreven. Maar voor ons is Amstel gewoon een hele speciale koers. Dit jaar Luik-Bastenake-Luik. -Luik, uh, geen, geen Amstel gereden en... Ja, nog nooit de Amstel gereden zelfs. Ook nog nooit Luik gereden. Dus ja, misschien uh, moet ik ze eerst allebei hebben gereden voordat ik daar, daar wat over kan zeggen. Maar ja, ik denk in Luik zijn de klimmen wat langer. En is het misschien iets minder nerveus en wat minder draaiende keren uh, dan in de Amstel. Dus dat ligt me misschien beter. Maar ja, misschien moet ik eerst de Amstel rijden uh, om er echt wat uh, over te kunnen zeggen. Aanvallen of blijven zitten? Aanvallen. Ja, als, als, als ik kan zeker. En, uh, ik denk bijvoorbeeld in Luik, dan. Uh, ja, het heeft geen zin om uh, met iemand als, als Gilbert uh, of Rodriguez. Of, of, of met een rappe man naar de streep te rijden. En ik denk, ik wil me eigenlijk zo met 30, 40 kilometer te gaan. Uh, wil ik wel wat gaan proberen. Ja, het liefde aanvallen denk ik. Maar uh, ja, als je eenmaal uh, je status verandert in het peloton. en uh, ook binnen de ploeg. En, uh, als je uiteindelijk degene bent uh, zoals ik eigenlijk in alle koersen waar ik sta... die het uh, uiteindelijk van de ploeg uh, waar moet maken en het, uh, voor het resultaat moet gaan... Is, uh, komt het vaak uh, erop neer dat je wat vaker blijft zitten. Uh, Langzamerhand groei je ook als een renner en uh, ben je ook in staat om te blijven zitten... en, en, en misschien wat meer met de, met de beste mee te gaan. Maar uh, ja, je moet natuurlijk per dag bekijken wat de beste tactiek is. Een koers of een klassieker? Ja, ik hoop eigenlijk allebei te goed, goed te kunnen. en denk dat ik dat ook kan. Uh, ook ja, vorig seizoen met een paar uh, twee overwinningen in, in uh, zware klassiekers. En, uh, en uh, één overwinning in een etappenkoers. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk is het ronde werk toch, uh, toch, uh, toch waar, uh, ja, waar, waar heel Nederland en de hele wereld naar kijkt. Uh, de Tour is toch uh, voor, uh, voor mij een hele belangrijke wedstrijd. Een etappenkoers. Ik doe dat het liefste. En ik rij eigenlijk heel weinig klassiekers... Uh, ja, dit jaar dan Waalsepel en, uh, en Luik tot nu toe alleen maar. En ik rij al waarschijnlijk in het najaar wel, wel, wel ja, in ieder geval Lombardijen en nog, nog een aantal klassiekers rijden. Maar uh, ja, voor mij is zijn uh, ja het mooiste om te doen. Ik, vind dat, ik merk gewoon dat dat met het beste ligt, omdat ik goed herstel eigenlijk altijd in een wedstrijd. en uh, Niet zo snel uh, ja, dat, ik, uh, dat ik eigenlijk naar de kloten ga op een gegeven moment. Dus, Daarom ben ik misschien meer geschikt voor etappekoers. De ultieme etappekoers? Ja, dat is de Tour. Ja, dat klopt. En, uh, als alles goed gaat, ga ik daar uh, rijden dit jaar. Dus, uh, het wordt uh, ook mijn eerste Tour. En, uh, ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Dat heb ik wel, uh, ja, mijn hele leven is dat wel ja, het ultieme doel geweest. Uh, eigenlijk eerst om daar te rijden en, uh, en daarna om, uh, om er ook goed te rijden. Maar eerst naar Nakenluik. Eén ding vooraf, Gilbert is niet te kloppen. Nee, daar lijkt het uh, haast op. Maar uh, ja, je weet het niet. Uh, kijk, in, in Vlaanderen en in Roubaix was uh, Cancelara ook uh, de grote favoriet. En ja, Toen, toen wonnen er ook twee uh, onverwachte, uh, onverwachte renners. Dus ja, wie weet uh, kunnen wij ook voor een verrassing zorgen. Ik verwacht ook, zoals wij in Amstel hebben geprobeerd om onze sterkte in de breedte uit te spelen... verwacht ik ook andere ploegen dat, ook, dat die dat ook gaan doen. Als ze in Amstel ons niet echt bij stonden, hoop ik dat ze dat in Luik wel doen. En dan kan het voor Gilbert ook in Luik alsnog heel erg lastig worden. Maar als Appel, een pijl, ja, het geeft wel aan hoe verschrikkelijk sterk hij op het moment is. En het gaat in ieder geval heel erg moeilijk worden om hem te kloppen. Door de Robert Geesink en Bauke Mollema in gesprek met Gio Lippens. Al vandaag. Tegen adelkeeper Gino Coutinho is een straf van een jaar gevangenisstraf geëist... wegens hennepteelt, valsheid in geschriften en witwassen. Het Openbaar Ministerie vindt dat allemaal bewezen. In een loods van Coutinho, naast de boerderij waar hij in de tijd woonde... is in 2009 een henneplantage aangetroffen. De keeper miste vorig seizoen al een paar wedstrijden omdat hij in voorarrest zat. Coutinho ontkent betrokkenheid bij de hennepteelt en bepleit vrijspraak. Jurgen Streppel is het komend seizoen de trainer van Willem II. Hij volgt Gert Heerkes op, die stapte onlangs op nadat hij te horen had gekregen dat zijn contract niet zou worden verlengd. Streppel is nu nog trainer van Helmond Sport. En AZ staat niet langer onder curatelen bij de KNVB. De algemene promoveren naar categorie 2, waarin de clubs zitten die een zorgelijke status hebben. En dan nieuws van het Bondscoachschap in Oekraïne. Oorlog Plöchin is terug. Hij was er een tijdje uit, maar in 2006 was hij nog succesvol. Toen bereikte hij op het WK in Duitsland een kwartfinale plaats. Barcelona moet in de beslissende fase van het seizoen seizoenverdediger Adriano missen. De Braziliaan heeft gisteren in de bekerfinale tegen Real Madrid... een spier in zijn dijbeen gescheurd. Burgemeester Kleingeld van Waalwijk heeft de bekerfinale... van de belofte teams verboden. Hij kan de veiligheid rond het duel tussen Jong Feyenoord en Jong Vitesse... niet garanderen. De KNVB gaat met de betrokken partijen in overleg om een alternatief te vinden. Er zijn overigens al 4000 kaarten verkocht. En FC Kopenhagen is voor de negende keer kampioen van Denemarken geworden. Vroeger de hoofdstad deed dat deze keer met grote overmacht. Zeven speelronden voor het einde is het kampioenschap al een feit. Kopenhagen won met 2-1 van Lingby... en staat door de nederlaag van achtervolger Odense maar liefst 26 punten voor. Een, een Marwijk hadden ze al in Deventer... want zo heet de voormalige wijk De Worp sinds vorig jaar. En nu is er ook een Van Marwijkplein... Het plein, uiteraard vernoemd naar de Nederlandse bondscoach... heeft de vorm van een voetbal en staat in de wijk De Hoven. Daar heeft Van Maarwijk namelijk zijn jeugd doorgebracht... en hij heeft vanmiddag het naambordje zelf onthuld. <totstuken> Dit weekend begint het WK Kunstschaatsen... zonder de beste schaatsster van Nederland, Manouk Gijsman. Door blessures kenden ze een ongelukkig seizoen. Zo moest Gijsman in januari vlak voor het EK afhaken met een gekneusde heup. En nu vlak voor het WK is ze weer fit. Maar toch weigert de schaatsbond haar af te vaardigen. Opmerkelijk, want met de vorm zit het wel goed. Zo bewees, zo bewees Manouk Gijsman afgelopen weekend... tijdens haar comeback-wedstrijd in Slovenië. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Computer aan, dvd'tje erin. Ah, kijk, daar ben je op het ijs. Ja, klopt. En dit is dan, wat ga je hier doen? Um, dit is mijn korte kuur. Die heb ik dit seizoen voor het eerst. De vioolmuziek erbij, hè? Ja, deze muziek uh, ja, vond ik heel mooi. Dus <laughs> ik ben echt blij dat ik deze heb uitgekozen. Ah, toen komt de eerste sprong. Ja, dat was Triple Loot. En uh, nou, daar was ik heel blij mee dat die lukte. Want dit is geloof ik de tweede keer dat ik hem um, ooit in de wedstrijd heb geland. Dus... Dus dat was even een spannend moment. Ja, zeker, ja. Dat was in Slovenië een wedstrijd, wat voor jou eigenlijk een soort van comeback was, hè? Um, ja, eigenlijk wel. Nou ja, vooral mijn korte keur was, uh, was wel ja, echt een comeback, want die heb ik dus foutloos gereden ook na mijn blessure weer. Dus ja, met mijn korte keur was ik echt heel blij. Met mijn lange keur, jammer genoeg, heb ik het niet voort kunnen zetten. Maar ja, omdat het ook uh, de eerste wedstrijd weer was, nadat ik zeg maar, geblesseerd ben geweest, uh, was ik toch wel tevreden. Even kijken, de oefening gaat verder. Ja, klopt. Ik heb net uh, triple saus of double spot geland. Dus dat was mijn combinatiesprong. <laughs> uh, ja, dus uh, dit, deze keer was ook foutloos. <laughs> Je was dus geblesseerd geraakt, eigenlijk vlak voor het EK. Wat was er gebeurd? Um, nou ja, ik was, daar, ik was al heel lang geblesseerd aan mijn knieën. Ik had aan allebei mijn knieën peesontsteking. Maar um, ja, op het EK toen uh, had ik ook nog steeds die blessure. Maar het ging eigenlijk wel uh, een stuk beter al. Maar toen was ik, uh, ja, vlak eigenlijk voordat de wedstrijd begon in de training, was ik uh, heel hard tegen de boarding aangeknald. Ja, en toen had ik mijn heup uh, zwaar gekneusd. Dus, ja, en toen kon ik natuurlijk niet meer meedoen. Ja, ik had misschien met heel veel pijnstillers kunnen schaatsen, maar alsnog dan had ik niet uh, kunnen doen wat ik kan. En dan had het waarschijnlijk ook niet goed gegaan. Dus we hebben ervoor gekozen om dan niet mee te doen. Um, ben ik ben nu mijn past serie aan het doen. Dat is het uh, nou, ene laatste onderdeel van mijn curie. Daarna komt er nog één pirouette en dan ben ik klaar. Um, ja, nou ja, ik heb um, twee weken rust gehad om dus mijn heupen te laten herstellen. En nou ja, gelukkig uh, ging dat wel goed. Dus na twee weken kon ik wel weer begon, uh, beginnen met trainen. En nou ja, op uh, heb ik gewerkt uh, naar de Tricloftrofie. Naar uh, deze kuur die nu ten einde is, hè? Ja. We horen dat applaus en we zien jou van het ijs afkomen. Wat dacht je toen je eraf kwam? Ik was gewoon blij met mijn resultaten en dat ik eindelijk weer had laten zien dat ik toch wel dat ik toch een foutloze kuur kan rijden. Goed, dan halen we het dvd'tje er even uit. Even internet opstarten, dan gaan we naar YouTube. En daar sta je weer, in de starthouding. De muziek. Dit is het... WK in Turijn. In 2010. Met andere muziek, dan wat ze zojuist hoorden? Uh, ja, klopt. Uh, dit jaar heb ik uh, mezelf een muziek uitgekozen. Vorig jaar heeft mijn choreograaf dat voor mij gedaan. Dat was een sprong? Ja, klopt. Rippelflip. De trippelflip en die ging goed, want het was een succesvolle kuur voor jou hè, daar op dat WK. Uh, ja klopt, hij was uh, foutloos en daardoor uh, had ik uh, een plek in de finale verdiend. Een finale plaats op een WK, dat was nogal wat hè, voor een Nederlandse, dat komt niet zo vaak voor. Uh, nee klopt, ik denk uh, dat het ja, sinds heel lang is dat er weer iemand in de finale had gereden, dus ja ik was natuurlijk wel een beetje trots. Nu komt het volgende WK eraan en jij zit thuis op de bank. Ja, klopt. Um, op het NK was eigenlijk de kwalificatie om te kijken wie er naar het WK in Turijn mocht. Maar ik was daar tweede geworden. Eigenlijk, um, ja, ik wilde toch per se meedoen, maar eigenlijk had ik uh, wel heel, heel erg veel pijn aan mijn knieën. Dus vandaar dat het ook niet zo goed ging. Dus um, ja, toen hadden ze besloten om uh, niemand naar het WK te sturen. Het was ook zo dat jij bij het EK moest presteren om naar het WK te mogen, toch? Uh, ja, klopt. Um, toen, uh, ja, ik moest eigenlijk de finale van het EK halen als ik uh, naar het WK in Turijn wilde. Maar ja, bij het EK was het fout gegaan. Dus ja, toen uh, had ik eigenlijk mijn kans verkeken. Maar ja, je bent nu weer fit, toch? Ja klopt, ik ben nu weer heel erg fit en um, we hadden ook gevraagd aan de KNSB of ze dan misschien de triklaftrofie, die ik dus net heb gedaan als uh, kwalificatie konden zien, omdat dat ik toch nog een kans had om mee te doen aan de WK, maar ze zeiden dat ze bij hun punt bleven en dat ik dus niet mocht gaan. Dat is toch gek of niet? Um, nou ja, ik snap het op zich wel, want ik heb dit jaar natuurlijk niet goed gepresteerd, maar ik vind het wel heel erg jammer, omdat ik nu wel goed in vorm ben, ik vind het dus heel erg jammer dat ze me niet nog een kans hebben gegeven. Dus nu gaat er geen enkele Nederlandse? Nee. Klopt. Ja, nu ga ik gewoon heel hard trainen na mijn vakantie. Ik heb nu even een maandje vrij. Uh, ga ik gewoon heel hard trainen uh, in de zomer om weer uh, ja, op mijn niveau te krijgen ik, zonder blessures. Dus en dan, uh, ja, ik ga gewoon voor komend jaar weer ja, heel hard mijn best doen en op EK's en WK's en zo hopelijk weer uh, goede resultaten halen. Erg jong, deze topsportster. We gaan naar de eerste dag van het EK judo. Dat verliep voor Oranje teleurstellend. Morgen komt in Istanbul onder andere Edith Bos in actie. En ze zag haar collega's aan het werk... maar laat zich niet beïnvloeden door die slechte prestaties. Ik vind het leuk als de Nederlanders het goed doen. Ja, daar zit ik ook voor, want ik wil ze graag zien judoën. Ik heb mooi judo gezien. Ja, jammer genoeg niet van de Nederlanders. Maar ja, ik ben helemaal met mezelf bezig. Kijk, dat iemand anders niet presteert, daar heb ik verder niks mee. Ik moet het gewoon goed doen. Je oogt heel ontspannen, heel rustig. Dat ben je ook volgens mij? Ja, dat ben ik ook, ja. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb keihard getraind en ik, uh, ik ben er gewoon klaar voor. Je weet dat het een EK is, hè? Ja, ik wil je niet uh, zenuwachtig maken. Maar... <laughs> ja, dat weet ik. Maar ik heb er gewoon zin in. Ja, ik, ik voel me goed. En uh, als het eruit komt uh, wat uh, de afgelopen weken in heeft gezeten... dan uh, gaat het heel wat worden morgen. Je draait al wat jaartjes mee... Um, kun je eens een analyse loslaten op, op wat nou de grote kracht van Edith Bos is? Waar, hoe komt het dat jij zo constant zo goed presteert? Ja, dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Dat is een soort van lastig. Uh, ja, ik denk dat het een, een drive is die in me zit om gewoon te willen winnen. Ik heb een hekel aan verliezen. en uh, ja, Op de een of andere manier heb je hebt mensen die bijvoorbeeld... om als voorbeeld te noemen de Borre die kon echt super pieken... En die piekte op WK's en op Olympische Spelen en op EK's halen ze altijd medailles. En daartussenin had ze wel momenten dat ze zeg maar minder goed was. Maar als ik naar een toernooi ga, dan haal ik eigenlijk... Nou, misschien 90% van de keren haal ik gewoon een medaille. Ja, ik weet niet wat het is. Ik ben constant. Ik ben altijd goed getraind. En ja, ik heb er altijd wel zin in. Zou je niet eens wat vaker toch wel willen pieken? Ja, dat zou ik wel heel graag willen. Maar met het uh, huidige judo circuit en het systeem wat veranderd is... Hè, we hebben heel veel toernooien nu. Dat hadden we voorheen niet... Is dat, nou ja, het is niet onmogelijk, want je maakt je eigen planning. En dit is wel een piekmomentje in mijn planning. Zoals we allemaal weten, mogen er per gewichtsklasse twee Nederlanders meedoen. In jouw geval uh, doet Linda ook mee. Um, ja, hoe schat je haar kans in? Nou, ik denk dat Linda het best wel goed gaat doen. Althans, dat verwacht ik wel. Uh, Linda is nog jong en uh, die timmert heel goed aan de weg. En, uh, maar goed, als ze een goede dag heeft, kan ze ook zomaar in de buurt van het podium komen. heeft ze vorig jaar ook laten zien, toen werd ze vijfde. Maar het is wel een geruststellende gedachte dat ze geen bedreiging voor je is. Nee, maar ik ben niet zo heel erg met Linda bezig. Ik ben eigenlijk alleen met mezelf bezig. En uh, als ik gewoon doorga zoals ik nu de afgelopen periode gedaan heb... en uh, als ik dat doortrek, dan ga ik gewoon naar de Spelen. Klaar. Dan even over de loting. Die is inmiddels al 24 uur bekend. Dus die heb je rustig <laughs> kunnen bestuderen. Um, in hoeverre doe jij dat? In hoeverre kijk je naar die loting? En uh, laat je je daar, uh, daarmee op? Nou ja, ik, ik ben gisteren aangekomen en gisteren is die loting geweest. En die heb ik toen bewust niet gekeken, omdat ik gewoon eerst nog wilde gaan slapen. En ik vandaag nog de hele dag heb om daar aan te wennen. En ik heb vanochtend gekeken en dan kijk ik eigenlijk alleen maar naar mijn eerste wedstrijd. Want die is het belangrijkste. Ik kijk wel even wie er in mijn helft staan. Hè, met wie je rekening zou kunnen of moeten houden. Maar het begint bij die eerste wedstrijd. Die moet ik winnen. Als ik die niet win, dan, dan houdt het ook gewoon op. Dus daar focus, focus ik me gewoon op. Na Parijs hebben we een hele leuke rel gehad met je. We zijn er speciaal nog voor op bezoek geweest. Jij trok je terug en dat had te maken met het feit dat je tactische overwegingen... ...koos om een zekere mevrouw de Kos uit Frankrijk te ontlopen. Ja, je voelt me aankomen. Ja, nou ja ik, als ik tegen haar kom ga ik natuurlijk gewoon tegen haar judo. En sowieso als ik tegen haar kom sta ik in de finale. Dus dan is het de dood of de gladiolen. Ja, zij zit in de andere helft. Ja, zij zit in een andere wedstrijdhelft. Uh, nou, ik wilde ook nog wel wat over zeggen over dat Parijs. Want dat is een hele rel geweest. En daar heb ik me echt over verbaasd. Aan de ene kant niet en aan de andere kant wel. Uh, heel veel mensen wisten eigenlijk niet wat de achtergrond was. En de achtergrond was dus dat ik eigenlijk niet mee zou doen. Ik zou daar wel heen gaan. En we zouden een dag van tevoren beslissen of ik mee zou doen. En daarbij heb ik uh, op dat moment afspraken gemaakt met Christen Korte en Marlijn van Une. Dat we tegen bepaalde mensen dat mensen niet gaan judoen of niet zouden gaan judoen En dat heb ik toen afgesproken. Maar het ging zo goed, hè, ik besloot enig van tevoren mee te doen... Uh, dat ik eigenlijk, uh, toen ik in de halve finale stond... wel drie keer gevraagd heb of ik niet dan toch zou... Kunnen judo. Zeg Marleen, nee, we houden ons aan de afspraak. Nou, was dat lastig? Heel erg lastig. Maar afspraak is afspraak, en daar heb ik me dan aan gehouden. Maar ik kan je ook melden. Dat gaat nooit meer gebeuren. En had je er spijt van? Nee, dat vroeg ik me nog af. Nee, ik heb geen spijt van. Daar moet je ook geen spijt van hebben. Ik bedoel, uh, waar zou ik dan spijt van moeten hebben? Dat ik geen medaille heb gehaald. Of ik heb wel een medaille gehaald in Parijs, maar dat ik misschien niet van haar gewonnen heb en niet Parijs gewonnen. En nou, die heb ik al twee keer gewonnen. Het was meer zeg maar, de situatie en uh, het moment daar en de afspraak die je gemaakt hebt. En ja, ik, ik heb me daar dan aan gehouden. Maar dit is niet Edith Bosachtig en daarom gaat het ook nooit meer gebeuren. Oké, okay, dan even over morgen. Ja, ik durf het je bijna niet te vragen. Want het antwoord ligt uh, wel heel erg voor de hand. Maar ik doe het toch maar voor de vorm. Wat wordt je doel? Nou, als ik geen medaille haal, ben ik heel erg teleurgesteld. Uh, en ik, uh, ik. Voorheen durf ik nog wel eens zeggen. Ja, ik ga echt absoluut voor goud. Maar dat doet volgens mij iedereen die, daar, die meedoet morgen. Uh, maar uh, ik wil gewoon het beste uit mezelf halen. En dan zien we morgen uh, ja, of dat ook allemaal in elkaar gaat vallen of dat allemaal lukt. En als dat zo is, dan uh, heeft dat goud tot resultaat. In dit bos in gesprek met Matthijs Weststraat. We melden u eerder in deze uitzending dat de beachvolleyballers Reiner Nummerdoor en Richard Schuil op het wereldtoernooi in uh, Brasilia nog altijd in de race waren op de topplaatsen. Maar het zijn rappe rakkers hoor, niet te geloven. Want die kans is inmiddels verkeken. Ze verloor zojuist in een spannende 3-zetter met 2-1... van de als tweede geplaatste Duitsers Brink en Rekkerman. En daarmee zijn Schuil en Nummerdoor als negende geëindigd. Na buitenlands voetbal. Hannover 96 heeft Bayern München weer van de derde plaats in de Bundesliga verdrongen. Hannover won met 3-1 bij sportclub Freiburg en heeft twee punten meer dan nu dan Bayern. De ploeg van Andries Jonker speelt zaterdag uit bij Eintracht Frankfurt. De derde plaats is belangrijk, want die geeft recht op de voorronde van de Champions League. En in België doet Standaard Luik weer helemaal mee op de titel. De Waalse ploeg won met 3-0 van Loker en staat samen met Anderlecht op de tweede plaats 1 punt achter koploper Racing Genk. We zijn er bijna doorheen, maar ik vertel u dat direct morgen komt presentatrice Clary Polak. En morgenavond om 10 uur is Menno Reemeyer, de piloot, achter de microfoon bij Langs de Lijn... met natuurlijk aandacht voor de wedstrijd ADO tegen Twente en Zwolle RKC. En op speciaal verzoek onder meer van de familie Hofman uit Hilversum... laten we nog een stukje een keer horen van die mooie tune van Langs de Lijn. Dit was hem voor vanavond. Dag.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 Uit de collectie van een grote bank. Je ziet ze nooit, maar nu wel. Omdat we jarig zijn. 15. Cobra Museum, Amstelveen. CobraMuseum.info Kijk dit weekend onder andere naar Aden Den Haag tegen FC Twente... Ajax tegen Excelsior en Feyenoord tegen PSV. Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het. Kat Stevens, na 35 jaar terug in Nederland. Met Wild World en Morning Has Broken. Kat Stevens, 20 mei in Ahoy-Rotterdam. Kaarten via eventin.nl Bruinsheelvloeren, de grondleggers van Parket. Kijk op bruinzilvloeren.nl. Dit is Radio 1.